Drie uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Wereldwijd hebben veel mensen zich verslapen door een iPhone. De wekfunctie van de mobiele Apple-telefoon deed het gisteren en vandaag in veel gevallen niet. Op internet wordt veel geklaagd door mensen die daardoor te laat op hun werk kwamen of een vliegtuig misten. De precieze oorzaak is niet bekend. Het probleem lijkt te komen door een fout in de software. Apple verzekert gebruikers van de iPhone dat de wekker morgenochtend wel werkt. Ook afgelopen jaar waren er problemen met de wekfunctie. Toen had de telefoon zich niet automatisch aangepast aan de wintertijd. In Hongkong is de mensenrechtenactivist Seto Wa overleden. waar heeft zich jarenlang ingezet voor de slachtoffers van het drama op het plein van de hemelse vrede, 1989. Ook gaf hij een stem aan de dissidenten in China die vanwege een opvatting in de gevangenis belanden. Wa zat bijna twintig jaar voor de democratische partij in het parlement van Hongkong.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 Na een oproep in de Volkskrant hebben tientallen mensen een bijdrage gestort, zegt haar vader. Hoeveel geld er is binnengekomen wil hij niet zeggen, maar Laura kan de komende tijd verder zonder zorgen over haar financiën, zegt hij. De zeiltocht van zijn dochter was op losse schroeven komen te staan na een conflict over de beeldrechten van de reis. Het weer, zonnige perioden en vooral aan de kust regen. Landinwaarts overwegend droog. Temperatuur net boven het vriespunt en aan de kust rond 6 graden. Vannacht opnieuw lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. De AWB verkeersinformatie. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Amersfoort Noord. 8 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. En daardoor loopt het ook vast op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Strand Nulde en Knoop het Hoevenlaken. Ook daar 8 kilometer. En op de A58 vanuit Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Bij de Alfred Kruiningen 2 kilometer. Ja. Twee minuten over drie. U bent weer terug bij Langste Lijn. In het vorige uur hadden wij het sportforum. Wij volgen geen actuele sport vandaag in Nederland. Er zijn enkele kampioenschappen, maar daar zijn wij niet bij. Um, in dit uur staat FC Twente centraal. Want de landkampioen doet de lopende competitie ook weer goed. staat tweede op dit moment, zit nog in de knvb beker werden de derde in de Champions League pool. En overwinteren dus Europees. Alle reden voor ons om eens af te reizen... en met name voor Ronald van der Geer om af te reizen... naar het stadion van FC Twente. Ja, goedemiddag. Welkom vanuit Enschede. We zitten in de Grolsvesten in het, het spelershuis van, van FC Twente... om eens terug te kijken op een, op een prachtig jaar 2010... met de gezellig de koffie ingeschonken... En uh, uh, ja, de feestversiering nog om ons heen. We gaan praten over uh, FC Twente met de drie mensen... die uh, uh, nauw betrokken zijn geweest bij het succes van het afgelopen jaar uh, 2010. Allereerst de voorzitter, Joop Munzerman. Joop, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, he. ja. Laat het andersom zeggen. Leuk dat jij hier bij ons ja. op bezoek bent. Gast in, gast in jouw huis, maar gelijk even de vraag stellen... die uh, al, waarschijnlijk al honderdduizend keer gevraagd is de afgelopen dagen. Wat was het moment van 2010? Want er zijn natuurlijk zoveel mooie momenten. Maar jouw moment, als je over vijf jaar nog eens terugdenkt aan dat jaar... dat je denkt, nou ja, dat was het. Ja, nou, het, het moment, het moment uh, waarop alles samenkwam... was natuurlijk het laatste fluitsignaal. Als je, als je met z'n allen, allen hebt gewerkt, nou ja, Jan van Hals zit hier en Jan van Staar zit hier. Uh, als je zo lang met elkaar hebt gewerkt aan die club en uh, op, op dat ene moment uh, komt eigenlijk alles samen, word je kampioen voor Nederland. Ja, dat, uh, dat, dat, dat, dat is ook niet te beschrijven wat je dan voelt. Dan heb je ook alleen maar emotie. En uh, ja, vraag daarover uh, kan je niet beantwoorden. Het is net als een mooie foto. Die mooie foto zegt uh, meer dan uh, alles wat je kunt zeggen. En uh, dat, dat gevoel had ik er ook bij. Nou, we zitten hier met Jan Versta aan tafel. Maar eigenlijk is alles ook met Jan Versta begonnen. Hè? Ja, nou, daar komen we ja. zo eventjes op. Jij zei, um, om, om dit stukje even af te ronden... Uh, op het moment dat dat laatste fluitsignaal was, je in beeld. Treintjes kwamen en toen zei ja. je dat gedoe allemaal. Wat bedoelde je nou eigenlijk met dat gedoe? Nou ja, dat gedoe, nou, dat, uh, nou, dat, dat zullen de heren hier aan tafel kunnen bevestigen. Het lijkt wel uh, dat je op weg naar zo'n... Uh, naar zoiets, in dit geval een kampioenschap, naar succes. Of je aan alle kanten eigenlijk tegenwerking hebt in plaats van, van medewerking. En op zo'n moment denk je ook aan al die dingen. Dan denk je al dat gedoe dat we hebben gehad. En dat we allemaal, uh, ja, daar zijn we allemaal overheen moeten komen. Uh, het is allemaal niet zo mooi geweest en zo gemakkelijk geweest... om, uh, om, om het met elkaar neer te zetten. En uh, ja, op dat moment denk je ook al dat gedoe... Uh, het is toch nog ergens goed voor geweest. Ja. Al die, al die, al die, dat gevecht tegen alles en iedereen. En, uh, zonder uh, gefrustreerd te zijn of, of zonder vanuit een, uh, een situatie te praten. Uh, dat, je, dat je terug hebt moeten vechten. Gewoon, gewoon de meest basale zaken die je, die je wilt doen... Ja, die, die, die, die, daar krijg je niet overal medewerking uh, van. En als, als alles uh, dan samenkomt en dan vliegt iedereen, iedereen om de hals... en is alles vergeten. Maar dan denk jij bij jezelf, ja, al oh, dat gedoe dat we hebben gehad. Nou ja, het is toch nog ergens goed voor geweest. Het was in feite hetzelfde. Ik lag uh, in gisteren in... Uh, of ik lag, ja... die laatste wedstrijd tegen Vitesse lag ik in bed. En te kijken naar uh, die wedstrijd. En uh, zag je al die nieuwe supporters op, Jan. Uh, die zag je daar op de tribunes... Want ik, ik was ziek en. Uh, en uh, nou, de gelukzaligheid van die mensen, en plezier, kinderen en opa's en oma's, die op de tribune waren allemaal mensen die ook voor een tientje nu in het stadion konden. Want ja, je kon voor de bekerwedstrijd kun je een kaartje kopen. En dan lig je daar en denk je, ja, daar dat, dat doen we toch eigenlijk met z'n allen voor. Dan denk je, ja, dan begrijp, nou begrijp je het weer. Dit is zo leuk. Je geeft het lijkt wel of je mensen wat geeft. Je geeft ja. ze echt wat. Vol trots op de tribune en klappen en die kinderen erbij, allemaal mutje op. Ja, dat is, het. Ja, je maakt dat het, is leven. het. Je maakt het leven van ze mooier. Hè? Ja, het, het erop, hè? ja, het lijkt erop. Ja. Ik geef even naar uh, Jan van Halst, commercieel directeur bij FC Twente. Jan, aan jou dezelfde vraag, want jij bent net zo hard betrokken bij alles. Dat was wat was jouw moment? Is dat hetzelfde, dat eindsignaal? Of heb jij een ander moment dat je nooit meer zal vergeten? Nee, als je, als je kijkt puur naar het resultaten, inderdaad was natuurlijk het kampioenschap en het laatste fluidsignaal het mooiste. Maar wat, wat bij mij, als ik terugkijk, de meeste emoties... waar de meeste emoties naar boven kwamen... dat was na de laatste thuiswedstrijd van vorig seizoen tegen Feyenoord... Dat was een uh, wedstrijd De druk was toegenomen. We hadden week, uh, twee weken daarvoor verloren uh, van AZ. Dus we hadden nog één punt voorsprong. We zouden die wedstrijd kampioen kunnen worden als Ajax-punten zou laten liggen. Nou, we kwamen gauw achter dat het niet het geval was. We wonnen die wedstrijd thuis. En we nemen al het afscheid van het publiek. En we namen uh, niet alleen afscheid van het publiek, maar ook van Blaise en de Kuvo. En uh, uh, er ontstond een soort van ja, uh, uh, algeheel Twens gevoel. Ja. Van, van We gaan die ploeg uitluiden naar Breda. En uh, kijk, je kan heel veel dingen regisseren hè, en, uh, en zeggen, nou, we gaan nou een liedje zingen. En we gaan nou uh, met z'n allen klappen. En, uh, maar iedereen stond op en begon You Never Walk Alone te zingen. Gewoon vanuit de, vanuit de tenen. Het, Het is... mooiste You Never Walk Alone van alle tijden, Jan. Ach joh, en we keken elkaar aan. En, ja. en uh, ja, ja, Jan Krijg van, je er mee... nu nog keer veel van? Ja, daar kan ik echt nog tranen ja, van in ja. mijn ogen kijken. Ja. Dan denk ik jonge jongen, jongen zeg. Dat, dat dit gewoon vanuit, vanuit, vanuit de emotie ontstaat gewoon, want we hebben het over een voetbalwedstrijdje daar even. Ja. Dat, dat, dat vond ik zo'n mooi moment denk, en, en en dan komt al het gedoe er nog bij ja, want we weten waar we allemaal tegen hebben moeten knokken om, om dingen te bewerkstelligen met elkaar ja dat, dat vond ik het mooiste moment toen ging ik echt bij twee doelpunten vloog die ik zie dat nooit doen dan zit vlak voor mij Vloog hij nou, op, heb ik nog nooit gezien. Ja. En draaide zich om. Hij, hij kijkt me nooit op. <laughs> Tijdens de wedstrijd. Ja, ja, ja, ja. ja nee, ik, ik jou sowieso nooit. Wat nee. Dat deed ik als voetballer ook niet. Ik denk, laten we eerst maar eens even de wedstrijd winnen. Maar toen, uh, dat, dat was in Breda, ja. Dat was ook uh, een moment dat ik, ja, nou, nou, nou, nou is het Het is okay. er. Ja, ja, ja. Ja. En toen vlogen als kleine kinderen bij elkaar in de nek. Om de nek. Om de nek. Ja. Om de hals. Om de hals. Ja, de ja, andere... joh, corrigeer me maar. <laughs> we door het nieuwe jaar begonnen beginnen we weer te corrigeren. Ja, ja. Ja, je, denkt dat, je denkt dat dingen stoppen. Ja, nou, nee. vergeet het maar. Hoor. Vergeet we hadden wel, wel veel plezier. Hoor. Ja, dat is ook. de basis van alles. Maar dat merk, ik al, dat merk ik al. De andere man die nog aan tafel zit is Jan van Staan. Jan, ook voor jou welkom. Dank je wel. De man waar het allemaal mee begonnen is. Eerst even jouw moment. Van, want ja, Eigenlijk zijn er hele mooie momenten al geweest. Of heb jij nog een andere? Nou ja, goed. Het is een aaneenschakeling van momenten. En als je er dan één uit moet pikken. Uh, ja, dat zou ten koste gaan van een heleboel andere mooie momenten. Maar wat, wat Jan net zei, van, uh, met name het uh, Feyenoord-verhaal... om daar even op terug te komen. Ik was in Turkije voor de club en ik kon niet terug vliegen. In verband met die aswolk. En toen hebben ze, voor mij hebben ze daar een, een televisie en een satelliet aangesloten in Istanbul... <lacht> dat ik de wedstrijd kon volgen. Ja, en dat geeft dan een bepaalde trots... Dat je voor vol aangezien wordt, ja, dat weten deze ja. mensen niet eens. Maar dat was in die. Ik zou al die vrijdag terugkomen, maar dat kon toen niet. Dus als je dan zaterdag in Istanbul zit. in een, in een, in een soort. Uh, ja, laten we zeggen restaurant. Ja. waar het allemaal aangesloten wordt. dan zie je ook de impact. We hadden natuurlijk ook het Vene Badje verhaal al gehad. Ja. Dus ik ja. kende Twente al. Ja, dat geeft een enorme trots. Maar ja, je zou zoveel momenten naar voren kunnen halen. Maar dat geeft wel een moment aan dat je zegt. van we zitten er zo dichtbij. en, en dat geeft dan kippenvel. Maar er waren uh, momenten, wat ik deed, een live uitzending. Uh, met name rondom de wedstrijd. Uh, de allerlaatste wedstrijd. in Breda. Ja, en toen ik de voorzitter met zijn tranen in de ogen zag staan met dat gedoe... ja, dan was dat ook wel een moment, want dan blik je heel snel terug... wat je allemaal is overkomen in die, ja. in die zeven seizoenen. Voor mij zeven seizoenen. Uh, en dat maakt het dan extra... Maar je zou zoveel momenten, toen ik thuis kwam, was, ik woon in Almelo. Ja, heel Almelo stond ook op zijn kop. Omdat daar ook heel veel mensen wonen die, die, die Twente een mooie club vinden. En ja. die supporter zijn. Ja, en als ik dan die tranen in die ogen zie van die mensen, ik zou er zoveel momenten uit kunnen halen. Maar het is een, een eenschakeling van, van een hoogtepunten. Ja, even voor alle duidelijkheid. Je zit nu in de scouting en begeleidt uh, buitenlandse spelers, hè? Voor, ja. voor FC Twente. Ja, met name de eerste helft al, De buitenlandse spelers die we begeleiden. En uh, ja, goed, dat is, dat is veel omvattend geworden. En de club wordt steeds groter. En het, dat wordt ook steeds belangrijker want ja, succes komt niet aanwaaien, dat geldt voor iedereen. En wij werken er ook keihard voor met z'n allen. Joop, bij Jan van Sta is het begonnen. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, Ik bedoel ermee te zeggen dat... Uh, ik weet nog goed, we speelden wedstrijd... Uh, en dat kennen we alle drie zoals we hier aan tafel zitten. Weten we dat denk ik weer heel goed. We speelden de wedstrijd tegen Sparta uit. En die verloren we op jammerlijke wijze. En uh, dat was het moment dat, uh, dat de supporters in opstand kwamen. Die stonden hier aan het, uh, aan het hek. Uh, bij het trainingscentrum en we reden terug. En Jan zei, uh, je hebt dienst vanavond. En uh, hij haalde mij op. En uh, om half één of om kwart voor één stonden we hier de bus op te wachten. En uh, de supporters naar binnen. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, zo is het gegaan met supporters. Maar de grote truc was wel dat uh, torenes had een lumineuze idee om ze naar binnen uh, te halen. En daarna hebben ze bediend met kopjes koffie en kopjes thee. En zei, wilt u nog een kopje thee, meneer? En u ook nog een kopje koffie, meneer? Ja, toen was de scherpte er natuurlijk wel af. En hebben we hebben een hele discussie met ze gehad. Maar een paar weken daarna nam uh, uh, uh, uh, Rini afscheid. Rini Kolen. Rini Kolen. Ja. En, uh, en, uh, en is Jan benoemd? <laughs> En Jan heeft nooit meer verloren. Hij is de enige ongeslagen coach van Twente ever, volgens mij. En, uh, en we haalden Europees voetbal. En Jan werd natuurlijk onmiddellijk een nationaal figuur... vanwege zijn, uh, zoals die Duitsers noemden, zijn, zijn beroemde Knoten. Hij had zo'n enorme... Uh, knoop in zijn stropdas. Dan komt het dat hij klein is en dan lijkt ja. ook snel groot. Breed beeld, hè? Nou ja. <laughs> ja, Jan redt zich verbaal aardig. Dus FC Twente stond uh, meteen op een bepaalde manier op de kaart. Nee, maar Jan verloor geen wedstrijd meer. En uh, dat bracht ons Europees voetbal. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk uit Europa... zijn we niet meer weg geweest. Dus dat was... Uh... Daarom is het allemaal met Jan begonnen. Ja. We even naar uh, het jaar 2010. Uh, als we daar even op, uh, op terugblikken. Uh, Jan van Halst... Um... Waar was je tevreden mee geweest als je nu twaalf maanden teruggaat? Hè, en het, we zouden hier weer zitten op 2 januari 2010. Waar zou je tevreden mee zijn geweest in dat jaar? Wat, wat, wat lag er in de planning? Nou, wij hadden wij het seizoen daarvoor met onder Steve McLaren hadden wij de tweede plaats bereikt. En dat was alweer hoger dan dat we dat daarvoor hadden bereikt met, uh, met Fred Rutte... die het vierde, vierde play-offs uh, had bereikt. Ja, wij, wij waren al uh, tevreden geweest met continuering van de resultaten. En we waren heel erg druk bezig ook om die verwachtingen goed te managen. Um, want want uh, als je gewoon historisch kijkt naar heel veel landen en andere clubs... dan, dan heb je altijd een soort golfbeweging, een klein terugvalletje. Maar uiteindelijk, hè, een lange termijnvisie, dan, uh, dan blijf je bovenin in de, in de top spelen. Dus daar waren we eigenlijk al tevreden mee geweest. Um, naar buiten toe. Intern brandt hier altijd een soort van... maar dat is in het hele Twentse land, vind ik. Naar buiten toe een bepaalde rust. Maar intern, in de onderbuik, bruist het altijd. Altijd hard willen werken en voor iets meer willen gaan. Mensen willen verrassen uiteindelijk. En, dus dat, dat overtrof eigenlijk onze verwachtingen. Dat we uiteindelijk eerste werden. En, en als je zeg maar 2010 verder kijkt... dan ben je kampioen geworden. Nieuwe trainer halen, allemaal nieuwe spelers halen... Uh, wat voor verwachtingen ga je dan uh, uh, wekken? Hè? Want mensen verwachten weer veel meer. En wij zeiden ook, van, nou ja, als, we, als we gewoon bovenin mee kunnen blijven draaien... Uh, en, uh, en uh, in de Champions League geen flaten slaan, nou, dan, dan is het goed. Maar ja, we draaien gewoon uh, om de eerste plaats nog steeds. En, um, uh, Europees gezien tegen zulke toptegenstanders. Europese top natuurlijk. Hè? Milan, Bremen, Spurs. Ja, gewoon keurig staande gaan houden. Sterker nog, we hadden nog, uh, misschien nog wel wat hoger kunnen eindigen in die pool. Nou, in de beker uiteindelijk ook nog door. Dus... Ja, het heeft onze verwachtingen meer dan overtroffen. Want dat, dat landskampioenschap, dat, daarmee loop je eigenlijk voor op het schema. Ja. Hè? Want Joop Munsenman is ooit een, met zijn team een, een, uh, ja, een meerjarenplan ingegaan, working on a dream. Maar die droom is veel sneller uitgekomen. Nou, we hebben altijd uh, samengewerkt vanuit drie jaren plannen, hè, Die we samen hebben gemaakt. Dat uh, zeg maar, doen we uh, met alle mensen binnen de club. En uh, we hebben uh, eerst Twente in de Stijgers gehad. Dan moesten we uit die financiële problemen komen. Dan daarna hebben we eigenlijk ons, onze kenwaren neergezet en in het volgende plan. FC Twente meer dan alleen een passend huis. Voetbal, ambiance en solidariteit. En, en, die, en drie, die drie punten die hebben we eigenlijk uh, ja, vrij uitputtend onderzocht en ook weer neergezet. En eh, waarna we dachten, nou, we moeten nu het volgende plan maken. Nou, om de waarheid te zeggen, volgens mij zijn Jan en ik nog bezig met working on a dream. <lacht> Hopen we dat aan het eind van het jaar af te hebben. Ja, we zijn nog aan het uittipen. Ja. <lacht> <lacht> nee, want het is, het is erg veelomvattend. Ja. En, eh, want Jan zit hier nu bij. Eh, het is heel veelomvattend, omdat eh, daar praat je over... het uiteindelijk bereiken van de landstitel eh, op een zodanig stabiele basis... dat je dat vaker kunt worden. En we hebben altijd uh, het probleem gehad, als je dus praat over gedoe, dat we uh, uh, vroeger het resultaat bereikten dan we in die plannen uh, van plan waren. We waren uh, uh, twee jaar eerder gezond. Uh, we waren uh, twee jaar eerder waren we meer dan alleen een passend huis. Dat betekent dat we steeds hebben moeten versnellen met elkaar. En dat is moeilijk, want tegelijkertijd moet je stabiliteit in de club aanzien te brengen. Nou, als je dat kunt en versnellen en tegelijkertijd stabiliteit aanbrengen... ja, dan, dan, dan kan je met z'n allen best trots uh, zijn op wat er is. Alleen hebben wij nooit de tijd om trots te zijn. Want we zitten wat dat betreft in de volgende fase. Working on a dream. Waarvan wij eigenlijk al zeggen van, nou ja, als een nieuwjaarsreceptie... Uh, die hebben we nu net achter de rug. En uh, ja, daar zijn we ook geëindigd met uh, FC Twente More Than a Feeling. Dus dat is eigenlijk toch de uh, volgende fase wanneer maar we. Maar is dat niet jammer? Want geniet je er dan wel van? Geniet je er wel genoeg van? Want er is zoveel nee, moois. om... Totaal niet. Nee. nee, dat is jammer nee dat is... je, ben, je hebt toch ook een. Uh, hè? Je bent toch ook een emotioneel mens? Ik ben, ik ben ontzettend oh, emotioneel. Nou ja, goed, toen Jan zat net alweer Vertel ik echt de traantjes bijna of in de oren. Traantjes in de ogen. <laughs> ogen Hoobrok in de keel. Dat soort dingen. Ja, dat heb je dan. En vooral omdat je. Ja, we hebben dat eigenlijk uh, allemaal zo. Ja, dat. dat uh, ja, je moet je zo. voorstellen als hij een huldiging is van ja. 70.000 man. Ja. Dan denk je: Goh, geweldig. Wij maken ons alleen maar zorgen of het podium niet instort. Ja. Weet je? En of de bus wel op tijd is en dat soort dingen. Of en of de confetti. Hoe koop wel... genoeg heeft ingekomen. Ja, precies. Ja. En, uh, <laughs> daar als ben je, je alleen maar mee bezig. Ja. Als je praat over zuur. Hè? Ik bedoel, ja, ja, ja. Jan uh, is dat uh, podium. Die uh, heeft toch geen vijf ton. Nee, nee, maak je niet ongerust. Joop, twee ton of zo. Uh, dat soort dingen. Ja, dat is uh, zo praktisch. Maar inderdaad, aan de andere kant zijn we wel hard, hard, ontzettend emotioneel natuurlijk. Maar het is wat Jan ook al zei. Uh, wat we net ook al zeiden. Van, uh, ja, we hebben het altijd net iets eerder bereikt dan waren. En Steve, diep in ons hart, hoopten we natuurlijk wel op het kampioenschap. Maar ja, dat, dat, dat spreek je niet uit uit valse bescheidenheid... maar uit, uit echt realisme, dat je denkt, nee, het kan niet, het is te vroeg. Maar Steve had het ook bij zich. Hij, zei, hij had het ook altijd over Two Years Project... Maar we spraken nooit uit. Wat is dan de uitkomst van nee, het Two Years nee, Project? Nee. Ja, voor ons was dat Champions League halen. Dat zou het end of the Two Years Project halen. Maar ik bedoel, de manier waarop die uh, uh, ja, bezig ging. Ja, ik weet niet. Kijk bij de en Jannen uit Utrecht aan. <lacht> uh, <lacht> Dat Two Years Project was voor ons toch allemaal... als je hem bezig zag, ja, hij wil gewoon kampioen worden. dachten wij, hij wil kampioen worden. Ja. Nou, we hebben hier één die helemaal niet bescheiden is. Aldo van der Laan. Die riep altijd van... We worden zo'n kampioen. We gaan kampioenschap. Wou, kampioenschap. We dachten, ja, nou ja, hij heeft geen verstand van voetbal. Dus laat maar. Maar uh, ja, nou ja, goed. Als het dan gebeurt, dan, uh, ja, dan is het natuurlijk geweldig. Jan, Jan van Sta even. Jij, bij jou begonnen het. Dat hebben we net allemaal gehoord. Wat heb jij aan ontwikkeling allemaal gezien in al die, in al die projecten, in het, in het klimaat waarin je moet werken? Nou, het is natuurlijk, uh, kijk, los van de successen die, die er zijn... Uh, ik denk dat de kracht van deze club is dat ze, dat ze je de ruimte geven om jezelf te ontwikkelen. En, en uh, dat is een bepaalde ambitie. Alle mensen die hier ook aan tafel zitten, die hebben natuurlijk ook een enorme drijfveer... om ergens de beste in te zijn, te willen zijn, van nature... En, en ook, daar moet je de ruimte voor krijgen. En dat, ik denk dat dat binnen alle geledingen zo is. Dat je zegt van, nou, de kracht is natuurlijk dat je iemand bovenaan hebt... die heel, uh, die heel creatief is en die weet waar hij naartoe wil. En die je daar ook de ruimte voor geeft. En dat geldt voor, denk ik, alle afdelingen. Als je goede ideeën hebt, als je, als je dingen kan aandragen... waar de club zijn voordeel mee kan doen... dan heb je ook de ruimte hier om jezelf door te ontwikkelen. En uh, ja, ik moet zeggen dat die club zie je nu zeven seizoenen verder... Ja, dan zijn we eigenlijk van, van een, een relatief klein stadion... met een kleine begroting gekomen op uh, Europees niveau. En, en dat geldt voor scouting. Uh, toen moesten we scouten in, in Zenderen en in, in Saarsveld. En nu zit je er bij Milaan de analyses te maken. En, en bij de Spurs. Nou, dat zijn natuurlijk ook geweldige ontwikkelingen. En dat je, daar moet je, mag je ook best een beetje trots op zijn met z'n allen. Dat je dat bereikt hebt. Maar wij zijn daar maar een onderdeeltje van. Want zonder, zonder de anderen gaat het niet. Maar ik denk wel dat dat ook de kracht van de club is. Dat je de ruimte krijgt om, om door te groeien. Maar ja, ook luisteren naar elkaar. Want zo'n functie wat Jan doet. Eigenlijk is het ontstaan bij Jan, bij Jan Verhalst. Die op een bepaald moment roept, uh, ja, wat, wat ik kan spelen, miste. Was, ja, je werd gewoon niet begeleid bij Twente. En uh, we zouden, toch meer, met die, we zouden daar toch meer aan moeten doen. En uh, nou ja, dat, uh, ik pak het dan wel op, ik leg het daar weer neer. En als vanzelf, zoals Jan ja. zegt, je krijgt echt een beetje de vrijheid om iets te ontwikkelen. Dan uh, komt het bij Jan te liggen en die vult het op een x-manier in. Jan uh, roept al, ja, dat zou toch nog wat anders moeten. En, nou, en, en zo kom je eigenlijk af. Als... Je kan heel ingewikkeld doen over blijd, maar het is gewoon luisteren naar elkaar. Ja. En heel praktisch bezig zijn ja, want, want en Jan, gezond verstand te laten. Ja, want, uh... want Jan, jij hebt uh, een tijdje bij Ajax gevoetbald. Ja. Daar heb je uh, gefunctioneerd in een, wat dan een topsportklimaat heet. Heb je dat ja, die ervaringen gebruikt om hier ook dat topsportklimaat uh, met z'n allen zeg maar, te creëren? Ja, nou, eigenlijk alle ervaringen bij, bij uh, alle clubs waar ik heb gespeeld. En wat ik altijd heb gemist. Kijk, als je kijkt naar FC Twente, je kan nooit iets realiseren. Als je niet eh, kijkt naar de mensen. Er zitten altijd mensen achter. En alles wordt groter. En als je. Eh, nou, laten we het bij de spelers houden. De salarissen nemen toe. De, de druk op de spelers neemt toe. Maar uiteindelijk zijn het altijd mensen. Met een, met een vrouw en een kinderen. En, en een familie en een milieu waar ze vandaan komen. En dat moet je nooit vergeten. Als dat goed begeleid wordt. En, en zij voelen warmte in hun eh, omgeving. Nou, in dit geval FC Twente. Ja, wij hebben de, de overtuiging met elkaar... en niet alleen voor spelers, maar ook voor medewerkers... dat mensen dan 10, 20, 30, 40 procent beter gaan presteren. Daarom is de rol van Jan Versta ook cruciaal. Ja. Dat is de kern waar het allemaal om gaat. Kijk, contractbesprekingen, ik geloof het allemaal wel... en dat zijn allemaal he, met, met, met zaakwaarnemers en, en, en financiële modellen en zo. Maar uiteindelijk zijn het allemaal mensen. He, dat die contractbesprekingen duren een uur. Maar daarna komen die jaren waarin een mens zich goed moet voelen. En als Jan Versta dus dat met zijn ploeg dat werk niet goed doet... Nou kunnen wij allemaal stadions bouwen en businessmodellen maken en zo. Maar dan blijven we op de zevende plek spelen. En dan uh, uh, kunnen we het wel vergeten met elkaar. Dat is ook de reden, uh, geef antwoord wie de antwoord wil geven... dat mensen die misschien wel een krasje hebben opgelopen in hun carrière... hier als een uitstekende teamspeler fungeren. Ik noem dan maar even Kenneth Perez als voorbeeld. Ja. Door, door dat warme bad, door die menselijke begeleiding... en door dat ja. gevoel dat gekweekt nou, dat wordt. Dat is duidelijk. Kijk, het gaat erom. Wij voelen ons hier al thuis... Dat gevoel moet je overdragen naar met name de spelers. Want dat is dat waar het om draait. Maar het is niet alleen de speler op het veld, maar ook het gezin. En, en de, de kinderen. En gaan die naar de goede school. En, maar ze moeten het gevoel van wat wij hebben, dat moeten we overdragen. Dat hun dat ook krijgen. En dan functioneer je ook, eh, laten we zeggen, x procent beter. En we hebben gisteren toevallig afscheid genomen van, van, van het jaar. En uh, dan, dan zit je daarnaar te kijken en dan zeg je van... hé, hey, dat zijn allemaal mensen die voor die spelers dag en nacht klaarstaan. Telefonie, uh, uh, de internet, mensen waar je, die ze 06 kunnen bellen. En daar gaat het dus met name naar die spelers. En als zo'n speler dan, uh, neem maar Chad die het goed doet... dan zijn die mensen allemaal trots. Ze dragen allemaal een steentje bij. En dat gevoel, die twinkeling in die ogen, die wil ik heel graag uh, uh, overbrengen. Maar dat kan ook bij deze club. Want voor mij is dat relatief heel makkelijk, omdat ik datzelfde gevoel heb. Ja. Gek hè, want topsport wordt altijd als heel kil genoemd. Hè? Dat is een kille, keiharde win. Wereld. En ik hoor nu eigenlijk een heel ander verhaal. Nu gaat iedereen ineens nee en lachen. Nee, ja, nee, maar zo, dat is toch zo? Er wordt toch ja, gezegd, topsport is keihard en... Ja, journalistiek is ook keihard roepen ze. Het dus ja. is toch ook niet keihard? Nee, dat is toch... je valt wel mee. Ja. Ja, je haalt toch ook het beste uit ons uh, naar boven ja. omdat je ons zo vriendelijk aankijkt vandaag. Ja. Ja. <laughs> ik doe wel heel erg mijn best hoor. Ja. Ja, ja, ja. Nee, maar dat zijn allemaal van die kreten en um, je moet altijd uitkijken bij ja. kreten die zijn dan in de loop der jaren ontstaan en dat je daarin gaat geloven. Dat is allemaal van die clichés. En, uh, uh, ja, wij geloven daar gewoon niet in. We hebben het gewoon vanuit ons eigen uh, gevoel. We hebben met mensen te maken. Killijden is en, eigenlijk onvolwassen gedrag. Hè? Ja. Je bent toch niet volgroeid als je denkt dat je op die manier moet opereren? Dat is toch niet. Uh... Maar toch zijn er toch heel veel mensen die zich daaraan schuldig gaan maken. Die zijn dus nog niet volwassen? Ik vind het onvolwassen gedrag. Waarom zou ik uh, kil zijn tegen. Eh, Jan van Hals. Of Jan van Halst moet zich kil gedragen tegenover zijn medewerkers. Want dan krijgt hij meer prestatie. geloven geloof er niks van. Eh, eh, een, een, een, een volwassen mens eh, geeft iemand een compliment. En zegt hij: Goed gedaan en heeft plezier met zijn mensen. Ik bedoel, je komt toch pas eh, tot wasdom. in een omgeving waarin je je veilig voelt. Waar je gerespecteerd wordt. Eh, waar, je, waar je waardering hebt en eh, waar je de vrijheid hebt om jezelf te zijn. Laten we het zo zeggen. Um, uh, je, als een kind een boom moet tekenen, dan tekent hij denk ik een, een kleine boom op een eilandje met water eromheen. En als hij een boom mag tekenen, tekent hij een hele grote boom met mooie takken, en mooie bladeren en, en de zon erachter. En dat is als hij zichzelf is. En wij willen niet uh, van die boompjes hebben, uh, hele kleine boompjes op een eiland. Mooi gesproken. Ja. Deze schrijf ik even op. Hoor. <laughs> Volgens mij heb ik hem al eens ergens ja. gelezen. Maar ik, uh, uh, we, we moeten zo even naar het nieuws. Maar um, nog één ding. Um, FC Twente is in 2010 een echte warme topclub geworden? Nou, wij waren. Uh, we hadden wel een topteam. Of uh, een topclub. Uh, dat, dat, dat zijn we nog niet. Nog niet. Ik denk nee. dat we nu bezig zijn. Dat is dus working on a dream. Nou, kijk Jan even aan. Kijk Jan en Jan even aan. Maar uh, wat we nu willen in working on a dream is een topclub worden. Naar een topteam. Een topclub worden dat een topteam op het veld heeft. Ja. Daar gaat het nu om. En dat betekent stabiliteit, continuïteit. En waarbij we uh, zeg maar ook nu weer verrast worden. Zoals Jan net al zei. Met het feit dat we nu toch weer bovenaan staan. Uh, we zijn Europa uh, uh, blijven we. We zijn in de beker door. En uh, ja, dat zijn de eerste tekenen uh, van, uh, van een top Wat welke, welke stappen moeten jullie dan concreet maken? En hoeveel tijd neem je daarvoor? Om, om jezelf een topclub te mogen noemen, nou, kunnen denk, noemen? Met name, um, denk ik, achter het elftal. Dat is ja. nog, nog te broos. Achter dat elftal, en, en, en dat, dat, dat, dat merk je pas als je, als je betrokken bent bij zo'n club... zit een heel, heel bedrijf natuurlijk. Ja. Ik krijg het bijna niet uit mijn mond bij een, bij een voetbalclub. Maar dat is wel zo natuurlijk. Waarvoor, waarbij je wil zorgen dat er inderdaad bestendiging is... van, van het topsportklimaat wat je, wat je nou afgelopen jaar hebt bereikt. Maar dat is voor ons gevoel nog te broos. We hebben nog niet de absolute beste ticketingafdeling van Nederland van Europa. Nog niet de absoluut beste... facilitaire afdeling, commerciële afdeling. Dat, dat is nog te broos... en te veel gebaseerd op basis van incidenten. En wij willen gewoon verzorgen dat daar... continuïteit in is, dat wij daarin... ook vooruitstrevend zijn. Op sociaal-maatschappelijk... gebied kunnen we nog veel meer bereiken. Kunnen we ook nog een voortrekkersrol spelen... Eh, richting de overige BW, BVO's, richting de KNVB. Dat ook daar een cultuuromslag... Eh, ontstaat. Want uiteindelijk... Het moet voetbal voor iedereen zijn. En, uh, en niet alleen die ene wedstrijd. Maar het, je kan het ook gebruiken heel breed nog uh, um, op andere momenten. Daar kunnen we nog zoveel in winnen. Wij zijn nog lang niet klaar. Is uh, tot slot van dit blokje uh, jouw PSV een voorbeeld voor jullie? Nee, PSV uh, is eigenlijk niet een voorbeeld voor ons. Uh, ja, wat dat betreft uh, hebben we toch geprobeerd onze grenzen te verleggen. Het is wel hetzelfde verzorgingsgebied. Dat kan je wel zeggen. Maar uh, wij gaan ervan uit dat wij... Uh, wellicht met mindere budgetten hetzelfde moeten presteren. Dus we zullen veel inventiever moeten zijn. Kijk, Jan, had het net over. Niet, niet, niet alles is hier top. Maar als je hier binnenkomt en dat weet jij, Ronald, de hosting is geweldig geregeld. En dat is echt top, top, top. Ook in Europa, in Europa is het top, top, top. Wat wij eigenlijk nastreven is eigenlijk Europees top, top, top te zijn op al die gebieden, commercieel eh, alles wat achter, achter het elftal gebeurt. En eh, als je dat kunt, dan ben je wellicht nationale top. Ja. Omdat wij uh, zijn zo sterk als uh, de clubs met grotere verzorgingsgebieden uh, uh, uh, zijn op een x moment. Dat wil zeggen, AS en Feyenoord zullen altijd een grotere verzorgingsgebieden hebben. Kijk, als wij door Rotterdam rijden en, en door Amsterdam, dan kijken we likkerbaars om ons heen. Dan zien we al die bedrijven in die, in die enorme kantoorgebouwen. En denken wel, oh, die daar zit wel 2 miljoen en daar zit nog 3 miljoen en daar zit nog... Uh, en, uh, ja, ja. Er zitten ook heel veel, veel meer clubs in de buurt die daar gebruik van maken. Wat dat betreft staan jullie misschien wel in dit grote gebied alleen. Ja, nee, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar het is, uh, ik, ik, ik, ik ben er wel van overtuigd dat als Feyenoord een stadion met 80.000 mensen heeft... en goede business, ja, dan wordt het voor ons moeilijk. Dus zullen wij absoluut een topclub moeten zijn op alle gebieden. Om, uh, om aan te blijven haken. En altijd de bescheidenheid, hè? Toch een bepaalde nee, bescheidenheid? Realisme, realisme, realisme. Ja? realisme. Wij, wij weigeren mee te gaan ja. op basis van de um, uh, successen die we afgelopen jaar... bijvoorbeeld hebben op het veld. Waar wij het over hebben is, is beleid en strategie om daar continuïteit in te houden. En het is gewoon heel reëel. Ja. Komen wij nog dagelijks dingen tegen dat we zeggen... dat hebben we niet goed gedaan, dat kan ja. nog beter... Dus dat is puur realisme. Kijk, natuurlijk wil iedereen ons horen zeggen... ja, over volgende vijf jaar worden we kampioen en uh, dat is onze ambitie en zo. Hoort dat... zo'n beetje bij het voetbal, hè? Vaak dit soort kreden. Ja, maar dat is ja, ook weer zo'n kreden waarin je ja, bent nee. gaan geloven. Waarin de, ja. waarin de maatschappij, de ja. voetballerij, is gaan geloven. Maar wij willen niet meedoen mee aan dingen waar iedereen in is gaan geloven. Wij willen authentiek ons, zijn. Ja, we hebben oh, ja. ons eigen, eigen uh, uh, lat. Die willen we zo ja. mogelijk leggen en, uh, en, en, en, en niet laten beïnvloeden door... Ja, een um, um, um, kretologie. Onze eigen referentiekaders. Kijk, wij denken dat we financieel... Uh, zeg maar, zeg, we hebben, nou ja, uh, we hebben die vergaderingen. Nou, dan vinden we echt dat financieel. Nou, we gaan langs het randje. En ja, dan uh, zie je FC Twente financieel uh, de, doet het beste van Nederland. Maar wij, dat is geen bescheidenheid... Want ik vind dat altijd zo, stig, zo, zo, zo stigmatiserend. De Tukker is bescheiden en zo. Ik heb hier helemaal niet gevoel, als ik hier in het stadion loop, dat ze bescheiden zijn. Drop en erover. Ik ben, en, ook niet, ik ben ook niet bescheiden. We moeten even afronden, want we gaan even naar het nieuws. En in dit warme huis zullen we dan uh, koffie inschenken. Zullen we dat doen? Mag het ook thee zijn? Mag ook thee, sorry. Ja. Zijn we zo weer even terug? Radio 1. Het NOS-journaal.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 Wereldwijd hebben veel mensen zich verslapen door hun iPhone. De wekfunctie van de mobiele Apple-telefoon... deed het gisteren en vandaag in veel gevallen niet. Op internet wordt veel geklaagd door mensen... die daardoor te laat op hun werk kwamen of hun vliegtuig misten. De precieze oorzaak is niet bekend. Het probleem lijkt te komen door een fout in de software. En dat is nieuws op dit moment. AOWB Verkeersinformatie. Files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Zeven kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer open. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Knoop het Hoevelake 8 kilometer. En verderop bij Amersfoort nog eens 3 kilometer. Dan achter A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom tussen Schravenpolder en Kruiningen 5 kilometer. Je bent weer uh, terug in, uh, in Enschede, in het spelershome van FC Twente. Waar we met de drie mensen van FC Twente terugkijken op een uh, bewogen jaar. En ook een beetje vooruitkijken natuurlijk naar uh, het jaar waarin we inmiddels terechtgekomen zijn, 2011. Doen we met de voorzitter, Joop Munsterman, met de commercieel directeur Jan van Halst. En met uh, scout en spelersbegeleider. Uh, kunnen we je ook geen manager noemen, Jan? Uh, manager nou, scouting? Ik voorzitter of... zegt altijd uh, ambassadeur. Uh, hou houden me een beetje oppervlakkig, he, overal uh, mee bezig om de club te verkopen. En, uh, ja, Jan van Halst doet ook nog algemene zaken, hoor. Ja, dus... Uh, Oké. Okay. Laten we dat niet vergeten. Manager FC Twente, Jan van Hals noemen we dan maar gewoon. In het algemeen. Hij algemeen. Ja, we we heeft ook nog voetbalkennis. Uh... Dat, uh... dat weet ik niet. <laughs> 2010, daar hebben we het over. We hebben het over een heleboel, een heleboel zaken gehad. Um, geef antwoord wie de antwoord wil geven. Wat heeft het jaar 2010 Twente -20 gebracht? Want we hebben het natuurlijk over sportieve prestaties gehad. We hebben het net een beetje over geld gehad. Maar heeft het, ja, wat heeft het allemaal teweeg gebracht, het jaar 2010? Wat merk je daar dagelijks van? Nou, wat ik uh, persoonlijk heel leuk vond... wij hebben een paar jaar geleden, kan je allemaal van die rapporten laten maken... wat is nou de potentie van, van een club als FC Twente? En toen waren we nog rond de 11e, rond 12e plaats. En uh, nou ja, sportief, uh, allemaal niet zo goed. Maar wat is het bedrijfsleven? Nou, kan je allemaal in kaart laten brengen. En uh, 2010 heeft mij in ieder geval uh, aangegeven dat wij veel meer potentie hebben dan al die schitterende rapporten bij elkaar. Ja. Als je ziet uh, um, hoeveel mensen er op de been komen, uh, bij, uh, niet alleen bij succes hoor, maar bij al onze projecten, sociaal-maatschappelijke projecten. Hoe je op, op die manier dus veel meer doelgroepen kunt bereiken dan weer dat stereotype beeld van een, een, een voetbalclub bereikt alleen supporters binnen een bepaald inkomensniveau. En weet je, dat is allemaal heel, heel erg afgebakend. Maar dat is niet zo. Voetbal is voor iedereen. Dus ook voor uh, uh, mensen van de universiteit, mensen uit achterstandswijken uh, uh, en alles wat daartussen zit. Dus, en, en dat heeft uh, uh, bij ons al de ogen geopend. En dat geeft ook weer energie voor het nieuwe jaar. Dus we zeggen daar moeten we eigenlijk veel meer mee doen. Tori, we zijn nog lang niet klaar. Kun je even, even kort aangeven hoe, hoe wortelen jullie je in de maatschappij hier? Nou, we hebben binnen onze kernwaarden solidariteit. We hebben een stichting in het leven geroepen, vijf jaar geleden. Stichting Scoren in de Wijk, waarin FC Twente zitting neemt. Onderwijsinstellingen, gemeentelijke overheden, woningcorporaties, En we proberen binnen die stichting, ontwikkelen wij allerlei projecten... om de leefbaarheid binnen wijken, maar dat is uiteindelijk al uitgemond in de hele regio... om die te optimaliseren. In de breedste zin van het woord. En daar begin je heel bazaal, door mensen te activeren, te gaan sporten... binnen normen en waarden en, en, en dat, dat door te geven, dus gedurende de week. Maar um, uiteindelijk is die leefbaarheid uh, zo toegenomen... dat er ook uh, theaterproducties met vier keer een uitverkocht huis zijn ontstaan. Dat er een taalgame is ontstaan die naar nou uitgerold wordt uh, op 250 basisscholen. Allemaal gemonitord door de UT en die nou overgenomen wordt uh, door de hele provincie. Dat heeft eigenlijk niets met voetbal te maken. Maar daar biedt FC Twente dus het platform aan... Om um, um, um bepaalde projecten, om uh, um, um, um enthousiasme los te krijgen voor die projecten. En, en daarmee bereik je dus heel veel mensen en bied je ook uh, zeg maar het platform SV20 aan om, om dingen te doen laten slagen. En dat is zo interessant, dat stond nooit in die rapporten natuurlijk. En daar zijn we allemaal achter gekomen in 2010. Ja. Even Jan van Staat. Toen jij hier trainer was. En ook al de jaren ervoor. Dan hier in deze regio. Uh, droegen de mensen een shirtje van Ajax. Van Feyenoord. En waren dan ook nog een beetje voor Twente. Dat is wel bereikt hè, in de afgelopen jaren. Men durft daar weer. Ja, men is trots op, op FC Twente. Men draagt in het Rotterdam shirt. Nou, dan zag ik drie jongetjes met een Twente-shirt lopen. En ja, die ja, spraken overduidelijk met een Rotterdamse <laughs> accent. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, maar dat is duidelijk. En, uh, maar natuurlijk heeft dat ook te maken met successen. Maar we zijn een voorbeeldclub aan het worden. En, en mensen willen er graag bij horen, omdat ze een goed gevoel daarbij hebben. En dan komen die successen. En dan, dan zie je het sfeertje. En het is, een, het is een aaneenschakeling van dat soort processen. En uh, ja, de warmte met name ook zijn gunnetje dan ook. En, en dat gevoel. Kijk, ik kom uit het Utrechtse. En dan... dan voel je ook dat ze Twente iets gunnen. En, en nu zeggen ze al, we, we willen ook als voorbeeld Twente aanhalen. Dus nu worden wij ook uh, geassocieerd met succes... En dat, dat maakt het Maar je ook bent volwassen. Mooi. Mensen durven er nu voor uit te komen dat ze Twente-supporters ja, ja, ja, zijn. Ja, ja, ja, misschien ja, is ik ja, het wel heel gek. dat is niet ja. iets van, van tien jaar geleden al. Dat is, nee, dat is, nee. Het leukste maar, is ook... Kijk, je, je moet altijd, kijk, als je in Limburg woont, dan ben je voor een Limburgse club. Dat kan ik me wel heel goed voorstellen. Dat moet ook uh, zo blijven. Ja. Maar je hebt altijd een, een soort van tweede, tweede club... dat je zegt, nou, dat, dat vind ik ook een mooie club. En uh, er worden al van die metingen gedaan. In 2010 kwam we ook naar voren dat we bijna een miljoen mensen hadden... die aangaven van Twente is onze tweede club. Nou, dan maar geef je echt aan dat we volwassen zijn geworden. Ja, en een aantal jaren geleden waren dat er 90.000. Dus Twente is eigenlijk, ook, is eigenlijk naast PSV gekomen, Jan, op ja. dit moment. Ja. Dat is wel heel bijzonder. Dus na ajax feyenoord is FC Twente nu gewoon de derde club, of de tweede club van Nederland. Ja, Job, we zitten hier met, met drie mensen aan tafel die, die hebben bijgedragen aan, aan de successen van FC Twente. Je bent ooit een weg ingeslagen qua trainers. Na de Van Sta-periode, je wilde altijd een trainer met een visie en een eigen mening. Dat zijn de heren Rutte, McLaren en Preudom geweest. Ja, dat kan wel kloppen, ja. <laughs> <laughs> Duidelijke eigen mening, alle drie. Alle ja. drie ook een andere ja. mening. Ja. Waarom wilde je altijd specifiek dit soort trainers? Want, want nou, Rutte, dat was duidelijk, dat was ook een kind van de club. Maar met McLaren verraste je eigenlijk de hele wereld. Want iedereen zei, joh, moet je niet doen. Nou, ik is altijd betrekkelijk. Uh, we, we gaan altijd bij elkaar zitten. En dan zeggen we, ja, wat heeft de club op een x-moment nodig? Nou, bij Jan was dat heel overduidelijk. Die, die, die, die, die moest ons ergens overheen knallen. En uh, kan, kan niemand, nou dat heb je, merk je in dit interview, niemand enthousiaster... iets neerzetten dan, uh, als hij eenmaal praat, houdt hij niet meer op. Dus je moet wel de wei in op een bepaalde manier. En daarna hadden we Fred Rutte. Nou, we wilden iets opbouwen. En eh, we dachten dat op dat moment eh, Rutten eh, daar de juiste eh, eh, trainer voor was. Maar de volgende fase die we ingingen, waar iedereen dus dacht... Jan zei het net al, van nou ja, nu zullen ze wel terugzakken nou, Na de subtop. Dacht de trainer ook zelf, hoor. En zei, nou ja, goed, oké. Okay, eh, ik vind het ook vervelend dat, dat, eh, dat ik ga... Maar ja, je moet het ook maar zien. Je moet het ook maar zo zien... Eh, we hebben het geluk gehad dat we met elkaar mochten werken. En ja, nou ja, goed. Uh, het zal zo zijn dat jullie dan misschien teruggaan naar de subtop... maar wat we hebben bereikt samen, hebben we bereikt. Nou, daar waren we ook erg dankbaar voor. Maar we zijn gaan en we dachten... maar een, het zal nooit zo zijn dat een trainer, hier zo, dat een trainer uh, uh, uh, zo belangrijk is dat hij kan bepalen hoe hoog deze club eindigt en wat deze club is. We zijn bij elkaar gezeten, zitten. We moeten nu een trainer hebben die ons nog hoger brengt. Die ons verder brengt. Die ons, nog profe die ons professionaliseert. Die ons ook internationaal aanzien misschien kan geven. Die, uh... Waarbij we hebben gekeken. Ja, nou, hij, hij was trainer van de, de Engeland-jeugd geweest. Hij had bij Manchester United gezeten. Middlesbrough had hij, uh, de, finale, uh, had hij de finale van de uh, Euro, Euro, Euro, Euro, Euroleague gehaald. Er waren de Duitse evenknieën uitgezocht. En die had precies dezelfde carrière gemaakt. Ook Duitse Duits, uh, jeugd getraind. Uh, met Borussia uh, de finale gehaald. Met prachtig voetbal. Bij je leven. Skibben. En maar goed, op een middag uh, belt Jan om uh, zes over half drie. Hij zegt, ik heb Arnezen gesproken, maar uh, volgens mij uh, wil McLaren wel, ja. de dag. ja. <laughs> Kijk nou wat, dacht ik. Ja. Hij zegt, ik bel hem. Nou, we hebben zomaar gebeld op die middag. Ja, hij zat ergens uh, in Ierland of zo. Nou, toen is het hele circus begonnen. En daarna uh, kregen we eigenlijk wat wij... Want iets staat niet op zichzelf. Uh, want we hebben nu over commercieel en marketingwise bezig zijn. Perez was natuurlijk ook fantastisch om binnen te halen. Perez en McLaren brachten ons ook iets anders dan alleen uh, Perez en McLaren. Ik hey, bedoel, in Vinnenbadje waren we... Het is de klap af McLaren. Ja, ja. En, uh, we kreeg... Ze brachten allure. Ze brachten allure. We kregen hier, uh, met al respect uh, voor Jan van Staar... die hier aan de tafel zit, maar die bracht geen dertien... Uh, Engelse tv-ploeg op de been. Maar met Leren wel. Ja. En uh, zo heb je in elke fase... heb je dus iets, iets anders nodig. En, en, en wij wilden met die club... FC Twente wilden we... die wilden we toch ook allure geven. En we wilden af van... Uh, wat dat wilden wij niet. En zo zaten wij niet in elkaar. Want zie je hier een tafel. Ik bedoel... Uh, uh, Jan en Jan komen niet eens uit Twente... Maar we wilden wel af van het stigmatiserende Twentse bescheidenheid. En, uh, en uh, ja, nou ja, uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Want we wilden helemaal niet gewoon doen. Ondanks die grootsheid van, van Steve McLaren ja. uh, toch hebben gedaan... ook weer geïnformeerd, hoe gaat hij met mensen om? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hoe gaat hij met mensen om? Dus geïnformeerd bij, bij, bij, bij, bij ploegen, bij Middelsbouw, bij Manchester United, bij de Bond... Van hoe gaat hij met zijn mensen om, met zijn staf, met ja. zijn spelers? Hoe maakt hij ze beter? Maar dat, dat is natuurlijk gesprekken wel gesprekken de... met hem. Ja, ja, ja, ja. langdurige ja. gesprekken. Waarin ja. wij ook op een bepaald moment aan tafel. Toen dachten we, oh, ik met Jan terug. Mm. Ik zeg, nou, Jan, <laughs> ik weet niet of we dit wel goed doen. <laughs> Zo hard heeft hij er nou ook weer niet op gestudeerd. Maar dat was zijn stijl. Ja. Dat was zijn stijl. Managementstijl, ja. Managementstijl. Ja. En het past ook precies? Want of, of is er oh. ook wel eens een, een clash ja. geweest dat je dacht... Van, nou, Wat hebben we toch nog? Trainings minder gehaald? heb je altijd clashes trainers heb je altijd lesjes. En dat is denk ik normaal. Ja, ja dat moet ook, hè? Ja. In wezen, want het uh, gaat ja. allemaal om succes. Een ja. Korte termijn, wedstrijd naar wedstrijd. Ja. En de club is groter, ja. en, en die gaan ook door, die denken verder. Een trainer heeft korte termijn successen nodig. Ja. En wij ook? Hij moet verder. Maar, dat... maar wij wisten dit. Wij wisten ja. dit. We hebben het uitgebreid over gehad. Dat zit je te lachen, Jan. Ja, ik ja. de... <laughs> Team McLaren. Even, uh, uh, anekdote ja, tussendoor. Ja, ja, Midden charming, hè? Was het naar de camera allemaal keurig. Je moet je voorstellen: uh, februari, maart, veld slecht. En uh, nou ja, wij doken een beetje weg. Denken: oh jee, als de je trainer maar niet begint te zuren oh, ja. over een nieuw veld, kost je wel 100.000 euro. Ja, dus iedereen. Na de wedstrijd <laughs> hadden we afgesproken, jongens, allemaal de businessruimte in, niet in de buurt van de trainer komen. En uh, nou ja, dan uh, was hij na de wedstrijd, moest de pers even wachten. De manager operationele zaak moest de president halen. Ze noemde Joop altijd, Mr. President. Nou, daar hadden we al ingestudeerd. Dus Joop zei van, nee, zeg maar dat je mij niet hebt kunnen vinden. Hup, ging hij weer terug. Nou, werd dat gezegd tegen Steve McLaren en Steve. I want him now. I want him now within one minute. <laughs> nou, dat signaal kwam bij Joop uh, Munstman terecht. Joop was binnen één minuut beneden. Binnen vijf minuten was hij het hokje weer uit. En dan gaf me één de opdracht. Morgen nieuw veld erin, jongens. <laughs> en vervolgens, een minuut later, stond Steve weer... want hij was natuurlijk net uh, verschrikkelijk keer aan nou, Als je kampioen wil worden, moet er veld erin, bla bla, bla en in het Engels. En een minuut later stond hij voor de camera. En dan stond hij heel rustig als Mr. Ja. Charming weer te vertellen... dat we een aardige wedstrijd hadden gespeeld. Dat they, het were good, they were good, they had a good team. Ja. A good team. Hij, hij zei veel altijd <laughs> naar buiten toe, maar hij vertelde niets, hè? Ik bedoel, de verhalen nee. waren die voor Sorry, binnen ik. waarschijnlijk, hè? ja. ja. ja, ja. ja, ja, ja. ja nou, Even, want dat is wel natuurlijk wel heel jammer. Jullie zijn bezig aan een, aan een lange langetermijnproject. Ja. Natuurlijk is de trainer er voor de korte termijn. Maar het is wel jammer dat je na twee jaar alweer afscheid moet nemen... van iemand die misschien net een beetje zich gehuisvest had. Hier. Ja, of is maar... dat iets waar jullie rekening mee hielden? Dat, dat hij eigenlijk alweer snel zou vertrekken? Nou, zo snel. Hij, hij had het altijd over Two Years Project. En hij verlengde eigenlijk om de rust in de club te houden. En zei nou ja, oké, okay, we, we do it, but... It's a two-year project. En wij wisten ook wel, wij konden nooit aan zijn financiële wensen uh, tegemoetkomen. Want hij vroeg dan, ja, hoeveel brengt T.O.T. bijvoorbeeld op? Nou ja, dan zei hij vier miljoen. How much money do I get? Yeah, two million. En yeah. Ruiz, yeah. if you sell, Louis, Ruiz, how much money do you get? So maybe 15. And how much money do I get? Also two million. I uh, know, eh? mm. I think I have to go. Yeah, yeah, yeah. En een dag later was hij naar Walsburg. Dus uh, wij konden nooit aan zijn wensen voldoen. Dat, dat, dat, dat wisten wij ook. En het zou het einde van de club betekenen. En, uh, en hij was ook op weg naar iets natuurlijk. Want hij kwam. En Zo'n trainer kunnen wij niet betalen. Hij zei ook altijd: If it was for the money, I never would have come to FC 20. Jullie boden hem eerherstel eigenlijk? Wij boden hem eerherstel. Ja. Ja, hoeveel, je, je, kijk, je kunt altijd praten over beleid en altijd soort dingen. Je moet ook geluk hebben in je leven. Je moet ook het geluk hebben dat hij net uh, te beschikking uh, was. Dat je ja. net op het juiste moment belt. Dat je uh, goed contact hebt met elkaar. Dat, uh, hij nam zijn hele family mee. En ja, en Jan Aldo, Joop. En de dames hadden we bij ons. Konden we opschieten met hem en zijn vrouw en zijn kinderen. En opa en oma kwamen ook. Grandma en granddad <lacht> kwamen ook nog mee. Ja, en dan valt het in elkaar. Dat ja. kan. Ja. En dan kan je een hele mooie nota schrijven. Jongens, uh, zullen we gewoon zeggen dat we ook een beetje geluk hebben gehad? Ja. En je ja, eindigt met een win-win situatie. Hè, brengt jullie het kampioenschap, ja. jullie brengen hem eerherstel... en iedereen gaat weer ja. zijn eigen weg. Zo is het maar wij dan, hebben he? trainers ook altijd meer gebracht dan ze vroegen. Ook of Fred had nooit gedacht dat hij de spelers kreeg die wij hem konden geven. En waarom? Omdat we altijd voorliepen op een soort begroting. Jan... Haalden altijd meer geld binnen dan we dachten. En ja, dat investeren we dan ook. En we dachten, dan moeten we in het stadion. Dan moeten we ook iets vooruit investeren. En daar deden we dan ook nog bij. En dan kreeg je een elftal dat de vierde, de derde plaats kwam. Waarvan je denkt: Jee, hoe is dit mogelijk dat, dat Twente dit kan? Nou, dat geluk hadden we ja. met elkaar. En uh, of geluk, uh, uh, dat was gewoon hard werken. En ik uh, raak even naar waar de telefoon van mij gaat... Ja. Misschien wel goed om even op Dat in te gaan. Ik ben klaar met een nieuwjaarsgroeting. Ja. Ja. <laughs> wat wij wel altijd proberen, maar dat geldt niet alleen voor trainers, maar bij mensen ook zo lang mogelijk aan de club uh, verbinden. Ja, dat hebben we altijd gewild. Maar ja goed, de, de, je hebt niet dat niet altijd in de hand. Nee. De trainers uh, gaan er weer en uh, dat hebben we eigenlijk ondervangen door Kees Lok daar voor de lange termijn. Ja. Die bewaakt echt de lange termijn op het gebied van scouting, en medische staf, ja. vrouwenvoetbal, ja. et cetera, et cetera. Want je moet natuurlijk ook niet afhankelijk worden nee. hè, van een trainer die op de een of op de andere dag zegt van nou, ik ga weer weg. En we kunnen het ons nu veroorloven. Ja. Des, destijds konden we dat niet onder Rutte en dan konden we dat ook geven. konden onder McLaren, onder McLaren zijn we echt gaan werken, hebben we gezegd... nou ja, we moeten nu, als we nu weer verder gaan, dan moeten we... en dat is ook een topclub, dan moet dat fundament Stinkt. heel hecht hebben staan. En dan kunnen we de nieuwe trainer binnenhalen. En dan, uh, nou ja, dan weten wij ook... Wij, wij ontwikkelen ons natuurlijk ook steeds verder. Wij hebben ook voortscheiding in zicht. En, uh, en uh, ja, nou ja, daar past het bijvoorbeeld weer Michel Perdom. Ja, maar dat je? is dan de volgende vraag natuurlijk. Een heel ander persoon hè? Dan, dan Steve ja. McLaren. Althans, zo lijkt het wel. Waarom hij dan? Wat kon hij verder brengen, zeg maar? Nou ja, eigenlijk, eigenlijk is hij al twee jaar lang gevolgd door, ja. door de club. Ja. Kijk, en als je, als je kijkt naar onze club, dan is dat... Uh, maar dat ont... is grappig wat je zegt, want toen was McLaren net begonnen. Ja. Toen waren jullie dus eigenlijk al ja, bezig met de opvolging. Dat doen, ja. Ja. dat doen we nu ook. Dat doen we nu ook. Het zal natuurlijk. toch niet zo zijn als, als, als, als, uh, als uh, Michel zegt... volgende week, ik hou er mee op, dat wij zeggen... Nou, dat is er toch ook wat. Dan ja. moeten ze even een nieuwe trainer zoeken. Dus, dus staan zit nu al elke week een nieuwe trainer te bekijken eigenlijk, <laughs> of niet? Nou, dat gaat hier gewoon door. Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat de club vooruit moet denken. Ja. En, en uh, mensen in de gaten houden. Ah. En, en gelukkig zijn we met een aantal mensen altijd ja. bezig. Niet omdat we ontevreden ja. zouden zijn. Maar je moet, net als met scouting, voorbereid zijn op een overval. Ja. En dan mogen wij ons niet laten verrassen. En daar nee. zijn we al een grote club in geworden. Ja. Dat, we dat, uh, dat we dat aardig in beeld hebben. Ja, zo even met jou over die spelers even, even afmaken. Nou, want... ja, als je kijkt naar de, naar de structuur van onze club. Hè, we hebben een jeugdopleiding, investeren we veel geld. Geld in en dat is, dat, is, dat is ook een van de levensaders van de club. Hoe gaat een trainer dan met, met jeugdspelers om? Nou, daar is onderzoek naar gedaan bij, bij, bij Michel ook. Je kan zo, uh, Joop. Jij hebt uh, dat, dat staatje wel eens opgenomen. Oh, Spelers die uh, uh, bij uh, Standard Luik op de bank zaten bij het tweede. Ja. Hij ja. uiteindelijk in het eerste de kans gaf. En die werden weer doorverkocht naar een uh, groot land. Maar nou, uiteindelijk Heel is dat natuurlijk gaat. ook de positie die je als FV Twente inneemt. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal ja. als Nederlander. Dus als je dat in kaart brengt, dat zijn maar allemaal voorwaarden. Op basis waarvan je kan zeggen: Nou, dat is, al, uh, dat is al een pre. En daarnaast weer de mens. Nou ja, daar waren we na nou één gesprek al uit. Ja. ja. Uh, dat was allemaal prima. Dat ja. past precies bij ja, de club. Ja, ja. Ja. Dat, dat, dat klikt meteen. Ja, Goed. we zijn er met z'n drieën gaan praten met hem. En uh, nou ja, we wisten natuurlijk, we kenden zijn verdiensten. En, en wat we wel vonden, alweer, dat we wel uh, iemand moesten hebben die de absolute wereldtop uh, had gehaald. En dat, dat had hij gehaald ja. hè, op zijn gebied. En uh, ja. Kijk, als je acht spelers van, van Luik naar topclubs brengt. En je ziet het nu nog, hè, vorig jaar gingen er weer twee naar Liverpool. Uit die lichting en je gaat naar Gent. En binnen een jaar uh, uh, zie je het, hetzelfde weer staan. Met weer drie, vier spelers die naar topclubs gaan. Ja, dan is dat op. op, op uh, zeg maar aan het eind van het proces naar een topclub worden. Een trainer hebben die uh, kan begrijpen dat jij. En uh, dat jij uh, je jeugdspelers. Uh, naar je eerste wilt hebben. en van daaruit af en toe moet verkopen. Maar tegelijkertijd ook uh, de budgetten wilt vrijmaken om in de as altijd uh, top te zijn. Ja, dan past zo'n trainer eigenlijk uh, geweldig goed bij. Nou, Jan zei het al, uh, het klikte met ons. En dat vinden wij ook ontzettend belangrijk. Want ja, als het niet klikt, ja, dan hou maar op. Ja, Ik bedoel, ja. dan kan je nou zo'n goede trainer hebben, hou dan maar op. Als wij nou niet klikken hier met elkaar aan tafel. Nee. Ja, dan kom je geen niet verder. Dan nee. kunnen we beter op. Dan je alles op papier zetten, maar dan houd het op. Jan Verstaan, dan even. Um, Spelers zoeken. Ja. Ook eigenlijk al hè? alleen maar voor, voor de toekomst kijken. Uh, bijvoorbeeld, uh, ja, of althans, het lukt jullie steeds om, om bijvoorbeeld aan de linkerkant steeds die nieuwe man te vinden. Stog ja. ging weg, iedereen in paniek. Hé, hey, daar is Chadli. En, en Stoch was alweer de opvolger van, uh, van Elia, die, die naar, naar HSV ging. Ik vind Chadli wel een mooi voorbeeld. Waarom is Chadli hier door jou dus wel oké okay bevonden en waarom speelt hij niet ergens anders? Waarom ja. hebben jullie het wel aangedurfd met hem? Allereerst is het natuurlijk zo dat wij het met een groot team doen. En uh, er zitten ook oudspelers in. Dus uh, met Evert Bleuming als hoofdcoach die, die maakt dat soort programma's. En dan is het een kwestie van volgen. Maar het is dus niet alleen naar de kwaliteit van de speler kijken, maar ook kijken van zou die bij Twente passen in de speelstijl. Eigenlijk hetzelfde als bij de trainer. Hetzelfde, ook het menselijke. Ja. ja. En, en dan is het dus ook trainingen volgen. En dan is het kijken van het gesprek kijkers. Op het laatst gaat het altijd over het contract en over de financiën. Nou, dat wordt bij deze club keurig geregeld. Maar waarom zou je voor Twente kiezen? Dat is mijn vraag altijd. Hè. Want als je een goed, als je een goede speler bent, heb je meerdere keuzes. Waarom zou een speler voor Twente kiezen? Wij moeten ons onderscheiden. Door het gevoel, door als ze hier in het stadion komen... de, de mensen van de balie, als ze binnenkomen... Wat al dat soort zaken zijn zo belangrijk geworden. Dus het is niet alleen het kijken naar de kwaliteit, maar pas zo'n speler bij Twente, in de visie van Twente, in de speelstijl van Twente, en vinden we met z'n allen dat we zo'n speler moeten halen. Maar gaan, gaan jullie dan met, met de scouting, net als dat uh, Jan en Joop met de trainer uh, langdurig praten en kijken of er een klik is, ga je ook een persoonlijk gesprek met elke ja. speler aan ja. die ja. hier komt? Ja, ja. ja dat wordt, dat wordt uh, niet alleen de rapportages die worden gemaakt op basis van wedstrijden, maar je vraagt na hoe het met de agent is, je laat hem eens een keer komen bij een grote wedstrijd, je gaat er zelf kijken, je gaat hem eens in het hotel spreken, je zoekt een keer een training op, dat je eens kijkt van, hé, hey, wat is er voor gozen. Loopt hij altijd achteraan als de ballen uh, opgehaald moet worden? Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het gaat over details, maar als je dan hier komt, nou, alle randvoorwaarden zijn bij Twente voortreffelijk tot fantastisch geregeld. Dus dat is eigenlijk de, de, het minste probleem. Maar het eerste probleem is altijd van, hey, nemen wij die gok, maar wij weten heel wel, net, je geeft al een aantal namen aan, dat dat gewoon spelers zijn, uh, ja, waarom ze bij ons al wel functioneren, omdat ze zich hier prettig voelen. Ja. Omdat dit een, dit een club is waar je ook, uh, als je die hier ziet, en een half jaar geleden zat hij zat nog uh, weet ik veel wat, tegen Omniwil te ballen. Op, uh, en, en dan denk je van, ja, hoe is dat dan mogelijk? En nu als ze hem moeten halen, kost hij een veelvoud... Wel wat wij geïnvesteerd hebben. Dat zal Twente altijd blijven. Maar die jongen voelt zich prettig. En uh, ja, het ver verbaast mij dan ook niet dat je hier uh, functioneert. Maar het is wel een, een, een, ja, een punt waar ik met, met buitenlanders over sprak. Uh, dat je zegt van, na Twente. Als ze hier dan weer weg zijn, denken ze dat het overal zo is. Ja. En dat is dus niet zo. Het zijn wel heel andere type spelers geworden, Jan? Ja, heel anders. Ja, ook de uitstraling. Van, en, van een heel veel hoger niveau. Veel, ho veel hoger ja. niveau, maar ze zijn ook rijper. Ik, ja. ik heb ook de indruk hoe hoger je, je komt. Die spelers ja. van meer kwaliteit... dat ze ook veel uh, rustiger en intelligenter ja. en respectvol nou, het, het ja, het zijn. Het mooie is, ik heb wel eens met, met, ja, met mensen verhaal, over Chadli gesproken... waarop clubs ook zeiden, hij heeft maniertjes. Die zie ja. je hier niet meer. Je moet daar dus doorheen kunnen kijken... door die maniertjes die hij bij ACOVV had. Ja, maar dat Is ik... dat zo? Die had hij wel, Jan, daar. Maar die heeft hij hier niet. Ja, voor ons ja. niet, Jan. Hij ze, die manietjes maar maar, maar maniertjes heeft, ja, nee, nee. heeft iets negatiefs. Dat was ook daar. En, en, en ja. uh, komt dat uit, voort uit onzekerheid of uit arrogantie? Daar wil ik wel eens dis over discussiëren. Ja. Ik vind altijd dat er wordt heel gauw een stempel gelegd op, op spelers. Uh, en het is ook heel vaak waar, hoor, maar heel vaak ook niet waar. Ik bedoel hoe jij tegenover me zit. Ik moet hem zien zitten met sjaal en zo. Dan kan ook zeggen: hé, hey, wat leuk, zeg aan Sjaal. hij heeft je best gedaan. Het, het, is, koud. het ja. gaat net eventjes om vooroordelen. Ik weet het niet. Maar hij is geweldig, Chatli is geweldig, ja. ook als mens. Ja. Fantastische Maar goede. dat moet je niet vergeten: dat is ook een heel intelligente man. Die is gewoon naar de universiteit, net zoals Janko. Die hebben gewoon zijn gewoon eerst naar de universiteit gegaan. En dacht, nou ja, we laten we toch maar kiezen voor voetbal. En dan een bewuste even, route afgelegd. Maar, maar het gaat ook wel eens mis met Ashraf uit. Daar Na kwam A -Kram? Ja, Akram, ja, daar ging het. Ja, maar dat, dat hoor ik nou steeds. Kijk, vorig jaar hebben we weinig blessures. We hebben toen bewust gekozen, in zo'n jaar... waarin je zegt, nou, we willen graag Champions League uh, behalen. We uh, hebben we gezegd van, nou, de weerstand op de training moet top zijn. Pires zat op zaterdag, zei hij, ja, bij elkaar aan tafel. Zei ach, ik moet straks weer tegen Nachata Akram in de training. Ik word er <laughs> hele muziek van. En daarna moesten we tegen Willem II. Maar ja, hij zegt, voordeel is, morgen heb ik een trainingspotje. Want de tegenstander van Willem II was zoveel malen minder... Ja. dan Nasjata Kram op de training. Dus ja, Wellington. Grote miskoop. Ja. Grote miskoop. Nou, daar werden ze druk mee, hoor, op de training. Op de training. Want die wilde, godverdorie, laten zien dat hij niet voor niks gehaald ja. was. Dus dat niveau, dat werd zo hoog. Dat is ook weer een typisch voorbeeld van uh, kretologie uit de Voetballerij. Ja. Je speelt niet dus je bent een miskoop. Ja. Nee, jij zit in die selectie. Je zorgt dat het niveau zo hoog wordt dat de rest ook omhoog gestuurd wordt. Met Lanza erbij werd het niveau van de training in de B-groep... in één keer zoveel hoger. Ja. Dat je toch niet, en dan kan je toch later niet zeggen als hij drie keer die speelt... ja, dat is ook een miskoop. Ik heb nog anderhalve minuut. Meneer Munsterman, wanneer bent u aan het einde van 2011 tevreden? Waarmee? <laughs> Kort antwoord, want we zijn er bijna. Nou, als wij de Champions League halen. Ja. Ja, dat is echt kort, maar ik bedoel, dat is zo ontzettend belangrijk voor ons. Omdat we dan echt, echt een stap kunnen maken als fc Twente. De Champions League moet niet meer genieten zijn, maar gewoon te worden. Nou, dat zeg ik niet. Maar uh, voor ons zal dit jaar ontzettend belangrijk zijn dat we de Champions League halen. Omdat het op financieel gebied ons de rust zal geven om, om al die dingen uit te voeren die wij, uh, die wij, uh, die wij in gedachten hebben. En we hebben zoveel ideeën. Voor de, voor de stabiliteit en de continuïteit. Maar die vragen ook enige financieringsbehoeften. En we willen ook de club gezond houden. Dus wij zullen nooit uh, vooruitstappen op dit, of vooruitlopen op dit soort zaken. Door de Champions League te halen, kunnen we het in alle rust uitvoeren. En wanneer is Jan van Hals tevreden? Ja, sluit ik maar bij aan. Ik bedoel, uh... Uh als het eind van het jaar net zo succesvol zijn als in 2010. Dan ben ik heel tevreden. Is het succes, heren, tot slot ooit nog in beleving te overtreffen? Want dit was, ik hoorde net Jan van Halst uh, nog zeggen op tv... Ja, als ik over die jaar 1 rij, dan, dan, dan ja. denk ik er nog altijd aan. Ja. En we zullen nooit meer intens ja. intense kampioenschap beleven. Is, dat, is dit jaar 2010 nooit meer in beleving te overtreffen? Nee, dat, ik, ik heb dat uh, mezelf ook uh, zien zeggen. En toen ik dat zag op tv, toen werd ik bijna boos op mezelf. Ja. Ik denk, verdorie, helemaal niet waar, man. Want het wordt straks, als we het weer wordt het, het, het wordt wel anders, maar het komt weer uit mijn tenen. Dat ja. weet ik zeker. Misschien halen dus. we het in het stadion hier, Jan. Ja, ja. ja, ja. ja precies, ja, dat is weer een ja, ander ja, gevoel. Ja, ja. Andere ja. feestvreugde. Ik had nog wel een uurtje door, willen doorpraten, maar we zijn er uh, doorheen. Ik wens jullie een heel fijn 2011. Dank voor de warme ontvangst hier in elk geval. Ja. En laten we afspreken dat we in januari 2012... in dezelfde setting weer gezellig babbelen. Tot volgend jaar. Ja. Tot Tot volgend jaar. Volgend jaar. Dankjewel. Ja. Dit was uh, voor. Uh, deze dag. Ronald van der Geer dus daar vanuit Enschede. Ik zei u, er is niet al te veel actuele sport, maar er is toch wel voetbal in het buitenland bijvoorbeeld. Glasgow Rangers speelde tegen Celtic in de Schotse competitie. Altijd beladen. Celtic won met 2-0. Heeft nu 45 punten uit 19 wedstrijden. Staat daarmee vier punten voor op de even gerivaalde Rangers. Maar zij hebben twee wedstrijden minder gespeeld. Verder loopt er een wedstrijd in de Premier League in Engeland. Niet geheel onbelangrijk. Chelsea, zo zwaar onder druk inmiddels afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst. En ook nu gaat het nog niet zo geweldig met Chelsea. Er is nog 23 minuten te spelen. En de stand bij Chelsea tegen Aston Villa is 1 tegen 2. En dan met een vervelend bericht beëindigen we dit uur. Want Koen Moulijn, de beroemde Feyenoord linksbuiten... is gisteren getroffen door een herseninfarct. Moulijn is inmiddels weer goed aanspreekbaar. En de ernst van de situatie is nog niet geheel duidelijk. Daarover wordt morgen meer bekend. En dat bericht gaan we naar het journaal van 4 uur. En daarna bij u terug met de derde uur van Langs Lijn... met Olympische Gouden Medaillewinnaars.